Dit is Caroline Barry met het NOS Journaal. Het coronabeleid van de regering is te vrijblijvend en inconsequent. Dat zegt oud-RIVM-directeur Roel Coutinho tegen Nieuwsuur. Hij vindt dat premier Rutte het probleem goed schetst... maar dat hij de verantwoordelijkheid te veel bij de bevolking legt. Coutinho pleit ervoor dat de overheid een norm stelt. Zo vindt hij dat er een landelijke mondkapjesplicht moet komen... in winkels, restaurants en bij contactberoepen. De verschillende plaatselijke regels vindt Coutinho verwarrend voor mensen... Bovendien geldt zo'n plicht in vakantielanden als Frankrijk wel en Nederland moet niet denken dat we een ander standpunt kunnen innemen, vindt de oud-RIVM-directeur. Tientallen Libanese expats en Amsterdammers hebben in het Vondelpark de slachtoffers van de explosie in Beirut herdacht. Als je het met Amsterdam vergelijkt zou het gaan om een hele buurt die ineens ontploft, zei een van de organisatoren. Ze willen ook een inzamelingsactie op touw zetten om de mensen in Beirut te helpen. Bij de explosie dinsdag vielen zeker 155 doden en raakten 5000 mensen gewond. Honderdduizenden inwoners zijn dakloos geraakt. Het Duitse openbaar ministerie denkt dat betalingsbedrijf Wirecard is leeggeplunderd voordat het in juni faillissement aanvroeg. Dat schrijft zakenkranten Financial Times. In juni ging Wirecard failliet door een schuldenlast van 3,5 miljard euro. Een bedrag van 1,9 miljard bleek onvindbaar bij het bedrijf. Olympique Lyon is door naar de kwartfinales van de Champions League. International Memphis Depay scoorde een goal tegen Juventus. En hoewel Cristiano Ronaldo daarna twee tegendoelpunten maakte... zijn de Fransen toch door. Thuis hadden ze met 1-0 gewonnen. In de kwartfinale speelt Lyon tegen Manchester City. Manchester versloeg in eigen huis Real Madrid met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen is het zonnig en erg warm... In delen van het land geldt code oranje vanwege de hitte. Het kan 37 graden worden. Ook na morgen wordt het in grote delen van het land tropisch... en kan het 30 tot 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de nacht... Big Mama's House Records in the mix. Thank you. I'm not a star, but I'm a star, er is nieuws van